De voetbalwedstrijd tussen de amateurclubs Alvense Boys en Haaglandia is uitgelopen op een massale knokpartij. De vechtpartij brak uit na afloop van de wedstrijd op het veld van Alvense Boys. Uit het radioverslag van of FM valt op te maken dat een paar spelers van Alven niet tegen hun verlies konden. En na het laatste fluitsignaal spelers van Haaglandia belaagden. Toen supporters zich met het relletje gingen bemoeien ging het mis. De politie heeft één arrestatie verricht en één man moest met een hoofdwond naar het ziekenhuis.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 Goedenavond en welkom bij Labyrinth Radio met een heel uur wetenschap voor de boeg. We gaan het hebben over vaginaal tuinieren. Dat is ook de titel van een lezing waar Mathilde Boon al jaren mee het land doortrekt. En dit weekende kreeg ze een prestigieuze prijs voor haar oeuvre en voor haar baanbrekende studies... naar het materiaal verkregen uit maar liefst 2 miljoen uitstrijkjes. Wanneer is de zon opgebrand? Dat was een vraag van een luisteraar. Daar gaan we zo meteen antwoord op zoeken. Tijd vliegt als je plezier hebt, is een oud gezegde. Maar nieuw onderzoek toont juist aan dat het precies andersom zit. Tijd vliegt als je het helemaal niet naar je zin hebt. En dat de oude Grieken al iets hadden wat je met een beetje goede wil... een personal computer zou kunnen noemen. De Antiquitera heette dat apparaat. We hebben meteen de verslaggever op pad gestuurd... om eens rond te vragen met dat woord. Werkt altijd verfrissend. Antiqueteren of antiqueteren? Antiqueteren. Het eerste wat in me opkomt intuïtief is tegen de oorlog. Is dat een nieuw Nederlands woord of zo? Er zit Tiki in, wat dan weer komt Tiki Beach doet me aan denken. Ja, nee, ja, nee. Een antieke secretaire zou ik zeggen. Een restaurantje of een beachbar op Curaçao. Antiqueteren. Antikythera. Uh... Ja, een het Frans, hè, Tony? Nee, nee, het geen, is geen Frans. Ik weet het niet. Maar mijn vader wel, denk ik. Op de redactie wist ook niemand het aanvankelijk. Zometeen dus de Antiquitera. Elke dag krijgen gemiddeld vijf kinderen te horen dat ze aan epilepsie lijden. Een leven lang medicijnen slikken en de angst voor een aanval is dan het vooruitzicht. Vroeger werd alleen in het uiterste geval operatie overwogen. Maar kinderneuroloog Kees Brown pleit in zijn oratie... voor een andere aanpak, meer opereren. Of zoals hij het in die oratie zelf zegt... behandelen is beter dan voorkomen. Hartelijk welkom, uh, meneer Brown. Verbonden aan het UMC uh, Utrecht... Um, Epilepsie uh, opereren, ik wist niet eens dat het, dat het kon. Wat doe je dan als je epilepsie opereert? Je kan zeker niet alle epilepsie opereren... maar uh, bij patiënten met epilepsie vanuit één haard, een plaatselijke epilepsie... is het mogelijk, in sommige gevallen moet ik erbij zeggen... om die bron van de epilepsie van de aanvallen weg te halen. Wat is dan de bron van de epilepsie? Dat is het stukje van het hersenweefsel waar de aanvallen ontstaan. Uh, want epilepsie wordt gekenmerkt door aanvallen. Het is een aandoening die gekenmerkt wordt door aanvallen. En die aanvallen komen door een soort elektrische kortsluiting, ontlading... in stukjes van het hersenweefsel uh, uit verschillende hersencellen. En dat kan ofwel in het hele brein zijn... en u kunt zich voorstellen dat we dan helemaal niet kunnen opereren... of op meerdere plekken dan we hier, dan we daar. En dan is een operatie uiteraard ook niet mogelijk... Maar als het zo is dat die aanvallen steeds heel consequent uit één plek komen, één haard, en die kunnen we aanwijzen, opsporen, dan is het een heel effectieve manier van behandeling om die haard weg te halen. Je krijgt kortsluiting in je brein of in een deel van het brein en dan krijg je zo'n aanval. Zijn, zijn al die aanvallen eigenlijk hetzelfde? Nee, zeker niet. Ik denk dat veel mensen bij epileptische aanvallen denken... aan iemand die ligt te schokken op de grond... met schuim op de mond en incontinentie. Dat is een vorm van een aanval waarbij het hele brein betrokken is. Maar er zijn aanvallen die heel subtiel kunnen verlopen. Het hangt er maar net vanaf waar die aanval begint. Stel dat die aanval begint in je taalcentrum... dan kan het zijn dat je alleen maar even niet kan praten. Of als je aanval begint in je motorische hersenschors... dan zou het kunnen zijn dat je schokken krijgt... van bijvoorbeeld een arm en een hand en verder niks... Dus Aanvallen zijn heel verschillend tussen personen, maar bij één patiënt zijn de aanvallen wel meestal vergelijkbaar, stereotyp. Waardoor wordt zo'n aanval opgewekt en waardoor gaat hij weer voorbij? Is dat eigenlijk bekend? Um, eigenlijk weten we dat niet goed. Waarom op een bepaald moment die zenuwcellen ontladen? Um, er zijn wel uitlokkende factoren, daar weten we steeds meer over. We hebben bijvoorbeeld zelf een onderzoek laten zien dat, uh, dat stress en bij kinderen een factor kan zijn die tot aanvallen kan leiden. Koorts is een bekende trigger van aanvallen. Uh, maar vaak weet je het echt niet. En waarom ze overgaan, weten we ook niet. Waarschijnlijk door uitputting van zenuwcellen. Maar helaas gaan niet alle aanvallen uh, vanzelf over. En moet je soms de aanval met medicijnen doorbreken. Laat een aanval schade achter? Of, of is het voorbij gewoon voorbij? Um, dat is een, een lastige vraag om te beantwoorden. Vroeger dachten we altijd dat alleen de hele grote aanvallen... met te weinig ademhaling en zuurstoftekort van de hersenen schadelijk waren. Um, u zult uh, gelezen hebben dat ik in mijn oratie um, zeg... Uh, time is brain. En daarmee bedoel ik dat hoe langer epilepsie duurt... en hoe meer aanvallen uh, het, het brein uh, raken, zeg maar... hoe meer problemen er in de hersenen kunnen ontstaan. En We hebben bijvoorbeeld met behulp van direct experimenteel onderzoek... kunnen laten zien dat aanvallen... Leiden tot uh, schade, of in ieder geval tot veranderingen in de structuur. en de functie van uh, witte stofbanen in de hersenen en van hersennetwerken. Dus we hebben de indruk dat het frequent hebben van aanvallen. ook al zijn die aanvallen zelf niet heel ernstig of uitgebreid, op den duur het zenuwstelsel wel nadelig beïnvloedt. En dat verklaart ook waarom een langdurige epilepsie. meer gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van kinderen. En dat is een van de punten waar ik. Uh, uh, waar ik over spreek morgen, uh, hoe langer de epilepsie duurt... hoe slechter de kansen wat, wat betreft het ontwikkelingsniveau na de operatie... en ook hoe kleiner de kans dat die operatie de patiënt geneest. U had het over dierproefonderzoek. Zijn er dan dieren met epilepsie of, of wekken jullie dat op? Uh, beide. Uh, in ons geval hebben we twee diermodellen gebruikt waarbij we uh, epilepsie opwekken. Dus dan, dan geef je een, een beetje kortsluiting in het brein en dan kun je dus kijken hoe dat er ongeveer uit zou zien. Dat kan of je spuit een stofje in de hersenen en die epileptische aanvallen, een epileptische haard als het ware veroorzaakt. Ja. Medicijnen, uh, die zijn er, die, die, die werken ook, uh, die zijn op de markt verkrijgbaar, maar die hebben bijwerkingen. Wat zijn die bijwerkingen? Um. Er zijn veel medicijnen, dat ik dat voorop stel, inmiddels meer dan 25. Um, sommige medicijnen hebben veel bijwerkingen, andere hebben weinig bijwerkingen. Gelukkig kunnen de meeste patiënten met epilepsie heel goed uit de voeten... met één of twee medicijnen waar ze weinig last van hebben. Op de kinderleeftijd ligt het toch iets complexer... omdat uh, dit soort medicijnen bijvoorbeeld invloed kunnen hebben op tempo, op leren, op geheugen daarmee ook op het schoolse functioneren. En als dat maar lang genoeg gebeurt, dan kan het op de langere termijn... De toch blijvende gevolgen hebben voor de intellectuele... en cognitieve ontwikkeling van die kinderen. Um, begrijp ik niet verkeerd, als een epilepsie goed reageert op medicijnen... dan is dat een uitkomst. En met de nieuwe antiepileptica, want zo heten die medicijnen... die we tegenwoordig hebben, is het heel veel beter... dan het ooit geweest is voor wat betreft de behandeling. Maar mijn vraag is eigenlijk of je in geval van een epilepsie die je met een operatie zou kunnen behandelen... of je dan niet beter die operatie zou kunnen aanbieden... in plaats van jarenlang of levenslang doorgaan met medicijnen. Want de ervaring leert wel dat die groep kinderen die wij opereren... dat die bijna nooit spontaan helemaal genezen. In de zin van en geen aanvallen en geen medicijnen meer. Terwijl je met een operatie dat, namelijk genezen, wel kan bereiken. Daarom zegt u, uh, behandelen is beter dan voorkomen. Nee, want... uh, ik zeg, sorry, Ik zeg genezen... Is beter dan voorkomen. Want um, genezen bedoel ik mee het probleem volledig verhelpen. Dat wil zeggen dat de patiënt en geen aanvallen meer heeft. en geen medicijnen meer heeft. Je bent er gewoon vanaf. Je bent er vanaf. Terwijl je met behandelen wat we tot nu toe doen. in feite met medicijnen alleen maar aanvallen voorkomt. maar het probleem niet verhelpt. He, dus dat, dat is de stelling eigenlijk. Maar dan om, om het te genezen uh, moet iemand dus in het brein gaan snijden en, en de delen waar, waar de epilepsie zit weghalen. Dat lijkt me ook niet zonder risico's. Um, dat blijkt heel erg mee te vallen. Uiteraard draait het hier volledig om de selectie van de patiënt. Hè? Ik zei al, er is relatief maar een klein deel van de patiënten wat voor deze behandeling in aanmerking komt. Uh, en het is heel belangrijk om voor zo'n operatie heel nauwkeurig te selecteren of een patiënt daar geschikt voor is. En dat doen we in het landelijk team van wel 20, 30 specialisten die samen naar die hele ziektegeschiedenis kijken. En als we met de technieken die we nu hebben precies kunnen vaststellen waar de bron zit. Dat het maar één bron is en niet meer dan dat. Dat er geen diffuse hersenziekte of een erfelijke ziekte aan de grondslag ligt. Uh, en als we weten dat die haard, die bron, buiten belangrijke uh, functies ligt, hè, bijvoorbeeld buiten de motorische hersenschors... of buiten het taalcentrum, dan is het een heel veilige operatie. En het blijkt dat uh, de, de, de sterftekans heel laag is. Het komt bijna nooit voor dat patiënten aan zo'n operatie overlijden, gelukkig. Maar ook de kans op complicaties is heel laag. En de meeste complicaties zijn ook nog eens te behandelen. Maar zijn er wel gebieden in de hersenen die je kunt, kunt missen? Want u, u zegt, nou ja, het moet niet in het taalgebied zitten... of niet in een ander belangrijk gebied. Maar zijn niet alle gebieden in het, in het brein even belangrijk uiteindelijk? Um, ze zullen allemaal wel een functie hebben... maar de vraag is of ze onmisbaar zijn. En gelukkig zijn er gebieden in de hersenen misbaar. En vooral als je realiseert dat als er in zo'n gebied... een continu vurende haard van epilepsie zit... dan zal het weefsel daar en daaromheen zoveel last hebben van die epilepsie... dat de gevolgen voor het functioneren van, van het kind door de epilepsie vele malen groter zijn dan de gevolgen als je die haard weghaalt. En er zijn grote delen van bijvoorbeeld de temporaal kwabben... en ook de frontaal kwabben, de voorhoofd kwabben, die je ongestraft, tussen aanhalingstekens, um, kan verwijderen als daar de bron zit. Omdat je immers um, ja, die, die continu vurende haard... die ook de rest van het hersenweefsel nadelig kan beïnvloeden, daarmee weghaalt. En het blijkt, en dat is ook het dankbare eigenlijk van dit werk dat deze kinderen na de operatie het ook juist beter gaan doen. Dus het is heel tegenstrijdig. Je haalt een stukje hersenweefsel weg, maar de ontwikkeling gaat vooruit. En andere delen van het brein nemen het gewoon over uiteindelijk? In sommige gevallen kan het zijn afhankelijk van de leeftijd... dat functies worden overgenomen. Bijvoorbeeld een heel jong kind is nog in staat om een beide herself de taal te maken. Dus op jonge leeftijd kan je de linkerkant, waar meestal bij ons taal zit, verwijderen... en zal de taal zich aan de andere kant nestelen. Sommige functies kunnen niet worden overgenomen. Daar moeten we ook rekening mee houden en die sparen we dan uiteraard ook. Zijn de, zijn de artsen hier klaar voor? Want het werd heel lang gezien als een soort laatste redmiddel. Van nou ja, We hebben medicijnen, maar laten we um, niet te snel tot operatie overgaan. U zegt precies het tegenovergestelde. Denkt u dat uw collega's er klaar voor zijn? Het, het blijkt dat men daar steeds meer klaar voor is. Want er is een exponentiële stijging in het aantal kinderoperaties. In het UMC Utrecht het hersencentrum worden inmiddels per jaar 50 kinderen geopereerd. En het begon in de jaren 90 met een enkeling per jaar... Dus dat geeft al aan dat er vertrouwen is in deze behandeling. Uh, men weet er ook meer van. We publiceren erover. De gunstige resultaten overtuigen kennelijk de uh, verwijzers ook. Ze dus we zien steeds meer kinderen uit het hele land met de vraag... is chirurgie misschien bij dit kind een optie? En we weten met de nieuwe technieken die we hebben... Uh, dat we niet alleen wat betre betreft de aanvallen... maar ook wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van zo'n kind... veel goed kunnen doen. Dus het blijkt dat men daar klaar voor is. En dat ook ouders er klaar voor zijn. En dat ouders vaak juist teleurgesteld zijn als we ze moeten vertellen... dat een operatie niet mogelijk is. Waar ik een beetje naartoe ga, en dat is natuurlijk ook een beetje stelling nemen... maar dat hoort bij een oratie, dat we nog een stap verder gaan. En dat we ook bij kinderen die het op één of twee medicijnen goed doen... dus aanvalsvrij zijn, uh, overwegen al vroeg om toch een operatie te doen. Omdat als het in principe een chirurgische kandidaat is... als het letsel op een plek zit waar je bij kan, op een veilige manier... je met deze behandeling de patiënt geneest en dus jarenlang medicatiegebruik kan voorkomen. Nou hoorde ik van uh, collega's, dat het, uh, van, van u, dat het zo is... dat de diagnose vaak nog moeilijk is. Dat kinderen veel te laat de diagnose epilepsie krijgen... en dat, dat artsen veel te vaak aan andere dingen denken... voordat ze bij epilepsie uitkomen. Is daar niet ook heel veel winst te halen? Daar heeft u helemaal gelijk in... Um... Van belang is ook dat vanuit de patiëntenvereniging... epilepsievereniging Nederland gesteld wordt terecht... dat kinderen met de verdenking op epilepsie gezien moeten worden... door mensen die daar ervaring mee hebben, al vroeg. Dus een van onze doelen is ook om snel uh, in ons centrum... kinderen met de verdenking op epilepsie te onderzoeken... omdat we weten dat een deel van die kinderen helemaal geen epilepsie heeft. Dat is één. De tweede plaats om, als ze wel epilepsie hebben... zo snel mogelijk te achterhalen wat de oorzaak is... En vervolgens, als blijkt dat het een lastige vorm van epilepsie is... om ook zo snel mogelijk die mogelijkheid van een operatie goed te kunnen afwegen. Veel succes morgen met het uh, uitspreken van de oratie Kees Brown, kinderneuroloog aan het UMC Utrecht. Hartelijk, Hartelijk dank. dank. Wat we vorige week nog niet wisten. Ja, wat we vorige week nog niet wisten, er is een gezegde. Tijd vliegt als je plezier hebt. Nou, Een onderzoek onder 116 kermisbezoekers bewijst juist het tegendeel... Bij het verlaten van een attractie, zeg een achtbaan, werd gevraagd of ze het leuk hadden gehad. en hoe lang de rit naar hun gevoel had geduurd. Nou komt het opmerkelijker. Je zou zeggen dat degene die misselijk werd. of die het niet leuk vond. of die een beetje zat te balen. zou oordelen dat het een eeuwigheid duurde. Maar het is dus precies andersom. De mensen die het leuk vonden. schatten de tijd structureel veel langer in. dan de mensen die het niet leuk vonden. Die dachten juist dat de rit voorbij was gevlogen. En dat is natuurlijk ook een beetje goed nieuws. Zeggen dat het uh, de tijd vliegt als je het helemaal niet naar je zin hebt. Onderzoek uit PLOS ONE. Er werd al heel lang vermoed dat mensen met anorexia... een ander zelfbeeld hebben dan mensen zonder anorexia. Anouk Keizer heeft onderzoek gedaan... deed proeven met anorexia-patiënten... en liet ze door verschillende deuren van verschillende breedtes lopen. Ze deed ook hetzelfde natuurlijk met de niet-anorexia-patiënten. En de anorexia-patiënten draaiden vaker de schouders... en dachten 40% vaker dat ze niet door de deur zouden passen. Vandaar ook dat draaien van die schouders. Dus inderdaad, een ander zelfbeeld. En dat was een tegenvaller voor wie zich al heeft opgegeven... voor een reis naar Mars of voor wie daarvan droomde. Onderzoekers berekenden de hoeveelheid straling... waar een Marsreiziger aan zou worden blootgesteld... tijdens dat retourtje Mars. En ze zien dus nu een Marsreis als een flink gezondheidsrisico. De kans op kanker zou toenemen met zo'n 3 en sommigen zeggen zelfs 4 of 5 procent. Valt trouwens nog best mee, want dat is veel minder dan de kans... Uh, wanneer je rookt, dan is de kans veel meer verhoogd. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is of stoppen met roken of een retourtje naar Mars. bio gaan we het over hebben. Dat is mode van schimmels. Denk bijvoorbeeld aan een schimmeljurk... of een boom waarvan, waarvan het blauwe katoen al aan de, aan de boom groeit. Het is allemaal te zien op een expositie. Living Couture, waar mode en biotechnologie... Rob Zwijnenberg, hoogleraar kunst en wetenschap, is het uh, genius achter deze expositie. Hartelijk welkom. Ja, ja, ja noem eens wat, want, want ik kan me er eigenlijk niet zoveel bij voorstellen, uh, een schimmeljurk. Uh, uh, uh, living cultuur, dat slaat terug op een uh, term uh, die je ook wel biocultuur kunt noemen. En dan maak je uh, stof, materiaal van bacteriën. Uh, met al die biotechnologie. En dat geeft zo'n soort zo leerachtig effect dat je daar echt uh, clear van kunt maken. In, in, in Engeland heb je ook een uh, designer die echt clear maakt van uh, dit soort kledingstoffen die gemaakt zijn met bacteriën. Dus eigenlijk heb je een levende jurk. Uh, nou, de bacteriën zijn dan wel dood. Hè? De, de, dus het idee is ook een beetje... Je, je, je hetzelfde als je, als je een, een tijdje een laagje koffie laat staan. Dan krijg je ook zo'n zo zo velletje dat bijna niet stuk te maken is. Nou, dat is ongeveer het proces uh, dat daar gaat. De bacteriën zijn afgestorven. En die klonten ook samen in de afvalstoffen tot, tot uh, dat materiaal. Ik had gehoopt dat u iets mee zou brengen van een, ja. van een jasje of een jurk of een broek. Ja, nee, dat kon ik helaas niet doen. Uh, de, uh, het, is een, uh, het event is, de, of de manifestatie is de hele maand. We hebben wel een workshop waar deelnemers echt met uh, bacteriën aan de slag kunnen om dan dat materiaal te maken. Maar dat, dat kost wel enige tijd, moeite ook. Uh, ze moeten echt daar zo'n hele middag mee bezig zijn. Uh, de kunstenaars reageren eigenlijk vooral op uh, die kwestie van biocultuur, living cultuur. En ook een beetje de achterliggende vragen die er zijn: van wat moeten we en mogen we eigenlijk met biotechnologie doen? Is het verstandig om uh, in plaats van katoen nu uh, kleding te maken met behulp van uh, bacteriën? Mogen we levende wezens daarvoor gebruiken? Ja of nee? omzeil uh, uh, je allerlei problemen of voer je juist nieuwe problemen in. En wat we eigenlijk hopen met deze uh, tentoonstelling... maar ook met de een discussieavond en ook met die uh, uh, workshop... is dat mensen nadenken over de implicaties... de culturele, ethische, esthetische implicaties van biotechnologie. Nou ja, kijk, nu zijn er een paar bacteriën... Um gesneuveld voor een jurk, maar voor hetzelfde geld zijn er mensen... in een fabriek in Bangladesh die is ingestort... of onder benarde omstandigheden aan het werk voor, voor jouw kleding. Dus kun je ook afvragen wat erger is? Ja, nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. Hè, van, uh, je zou kunnen zeggen, als je dat allemaal naar het laboratorium haalt... dan zijn al die mensen werkloos natuurlijk. Hè? Dus da daar zit natuurlijk ook die, die kwestie in. Uh, ik denk dat het... We hebben juist kleren gekozen en biotechnologie... omdat kleren zo verbonden zijn uh, met allerlei emoties... over wie en wat je bent, je identiteit, mode... hoe je jezelf presenteert in de wereld. Dus kleren zitten heel dicht ook op je lichaam. En wij willen met, met naar aanleiding van dat thema living, cultuur... eigenlijk thema's aan de orde stellen... van wie is eigenlijk de eigenaar van het leven? Wie mag er rond... Uh, uh, wie mag het dingen doen met het leven? Wie mag het leven veranderen? Mogen alleen maar uh, levenswetenschappers, biologische wetenschappers? Of mogen kunstenaars dat ook? En uh, nou ja, mijn antwoord, uh, zul je begrijpen, is dat kunstenaars dat ook mogen. En ik vind het belangrijk omdat uh, kunstenaars die het laboratorium ingaan en met levend materiaal uh, kunst maken, of in dit geval dan uh, dit soort kleding, die brengen. Allerlei kwesties rondom, allerlei ethische kwesties rondom biotechnologie in het culturele domein. En dat is denk ik belangrijk, omdat het echt gaat over hele ingrijpende zaken, levenswetenschappen. Denk maar aan designerbabies of uh, liberal biology in Amerika. Ja, of het uitvinden van nieuwe soorten die, die voor ons brandstof maken. Of uh, ja. wat we laatst in dit programma bespraken, uh, lichtgevende bomen in plaats van lantaarnpalen, dat ja, soort ja, dingen. Ja. Denkt, denkt u dat de kloof tussen wetenschap en uh, samenleving ooit nog te dicht is? Uh, nou ja, dit is mijn manier uh, via kunst eigenlijk om die kloof te dichten. Ik denk inderdaad dat het een enorme kloof is. Hè. Dat, dat heeft ook te maken met een verschil eigenlijk in, in waardering en waarde... in het publieke debat en in, in het wetenschappelijke debat. Uh, ik denk dat kunstenaars die echt het laboratorium ingaan... Uh, en mijn studenten volgen die kunstenaars eigenlijk, hè, die doen dat ook... Uh, en hands in contact komen met uh, dit soort technologie... Uh, ook gedwongen worden over na te, uh, na te denken over wat is eigenlijk leven wat is de grens tussen leven en dood hè? toch een, een belangrijke issue ook binnen de levenswetenschappen wat is eigenlijk leven hè? Is want, want denk, denken mensen daar te weinig over na vindt u ja vind ik dat uh, gezien de implicaties van van, van de levenswetenschappen uh, schappen, hè, als je ziet wat er nu al gebeurt, en ook de markten die rondom bijvoorbeeld je DNA-profiel ontstaan... is het belangrijk dat we daar allemaal over nadenken... en dat we ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. En zeker studenten, die toch straks onze beleidsmakers zijn, uh, beslissers... moeten beseffen dat die verantwoordelijkheid voor de mogelijkheden... implicaties van de levenswetenschappen niet meer alleen maar liggen bij de experts... maar bij ons allemaal. Kan moraliserende kunst ook mooi zijn? Uh, het is, ik zou het geen moraliserende kunst willen noemen. Het is niet kunst die kritisch is. Uh, uh, per se kritisch. Of, of kritisch misschien in de zin dat het overweegt... De, uh, wat er voor en er tegen is... zonder onmiddellijk stelling te nemen. Dus, dus een, een, een boom bedenken die blauwe katoen geeft... dat is eigenlijk een heel positief beeld natuurlijk. Hè? Uh, uh, het gaat erom dat die kunstenaars in staat zijn... Of in ieder geval, dat is wat ze doen, zoeken naar de verschillende scenario's die uh, mogelijk zijn binnen zo'n type oplossing als in dit geval uh, Living Cultuur. Er is veel aan de hand uh, over um, um, ja, biotechnologie en, en dat soort dingen. Er was een grote demonstratie tegen Monsanto uh, ja. onlangs. Uh, duizenden mensen op de been. Ik kreeg meerdere uh, pamfletten aangeboden van mensen en petities. En uit sommige van die petities kon je eigenlijk opmaken... dat niet iedereen daar met dezelfde reden en dezelfde informatie op dat plein stond. Dat mensen eigenlijk tegen iets zijn, maar niet altijd even goed weten... waar ze precies op tegen zijn. Ja, nee, dat, dat uh, merken wij natuurlijk ook bij studenten. Uh, uh, dat is ook een reden dat wij dit soort... Dus ik geef elk jaar een cursus onder de titel van Wie is het leven? Waar we dus ook kunstig, studenten, kunstgeschiedenis, studenten van literatuurwetenschappen... Uh, rechten in het laboratorium halen. En ze in ieder geval inleiden in de basistechnieken. DNA-extractie, uh, bacteriën, fluoriserend maken. Iets met embryo's, kippen -embryo's, Om ze dan echt ook te laten leren van wat is het echt, wat gebeurt er in het lab... Uh, tegelijkertijd uh, hopen we door allerlei literatuur eromheen... dat ze, dat ze ook die kennis opdoen. En het gaat er natuurlijk niet om... en, en uh, ik zal het van mezelf ook zeker niet willen zeggen... dat ik alles snap wat in de levenswetenschap gebeurt. Maar levenswetenschappers zijn cultureel ingebed. Uh, allerlei zaken van hoe ver willen we gaan... Uh, hoe ver willen we gaan met het manipuleren van dieren... Uh, met het, uh, het manipuleren van mensen. Hè? Ja, zeg, zegt u het zelf eigenlijk. Wanneer zou u iemand um, uit de expositie verwijderen? Wanneer zou u iemand van het project af uh, trappen? Uh, nou ja, kijk, wij, wij zitten binnen een laboratorium. In een laboratorium gelden allerlei uh, regels en procedures en ethische regels. Uh, daar moeten wij sowieso binnen blijven werken. Dus als iemand echt daar buiten gaat, maar dat komt eigenlijk nooit voor. Dan, dan mag het gewoon niet. Maar uw persoonlijke grens. Iemand komt met een idee van nou leuk voor die expositie. Ik heb het idee van, nou ja, ik noemde al een lichtgevende lantaarnpaal. Of een, ja. of een, uh, of, of een kat met, met een uh, lichtgevende staart. Of, uh, of misschien, misschien een kat met, uh, met twee extra oren. Wat, wat zou voor u de grens zijn? Uh, mijn grens ligt behoorlijk uh, ver. Dus een van de projecten die, waar ik op dit moment mee bezig ben... is een kunstenaar die probeert een zebervis mbo'tje met twee hoofdjes uh, te creëren. Ik vind dat dat kan. En ik vind dat dat ook moet. Omdat je daarbij nadenkt over de, de ethische en esthetische grens van biotechnologie. Wat je eigenlijk steeds namelijk ziet gebeuren... Maar wacht, heeft ja? over, overschrijd je dus een grens om mensen aan het denken te zetten? Nee, het grappige is dat je hiermee geen grens overschrijdt. Want een, een embryo is binnen de levenswetenschappen geen leven. Hè. Ja. Er, er wordt niet gedefinieerd als leven. Dus dan mag je alles mee doen. Uw reactie geeft eigenlijk alweer dat er wel een morele grens is. En precies die morele grens vind ik interessant. Omdat je dan eigenlijk steeds opnieuw beseft... dat jouw eigen waarde en normen systeem... vaak achterloopt bij wat er mogelijk is binnen de biotechnologie. Nou, ik denk gewoon, wat heeft een zebravis aan twee hoofden? Dat weten we eigenlijk niet. Nee, maar je doet het niet voor de zebravis, toch? Nou ja, goed, maar, maar dit is een zebravisje. Maar, maar, dus in Amerika heb je een sterke beweging van de neo-eugenics. En die bepleit eigenlijk dat een ouder mag kiezen hoe een kind eruit ziet. Dus... Uh, nou ja, goed. Uh, uh, kind op bestelling. Kind op bestelling. Dus zes vingers of misschien uh, paarshaai. Ik wil niet zeggen dat het nu al mogelijk is, maar die discussie wordt gevoerd. Ik durf te wedden dat de meeste ouders dan toch uitkomen bij iets wat redelijk lijkt op, op wat er nu al rondloopt. Dat weet je eigenlijk niet. Als je, als je zegt van kijk, uh, we zijn nu in Leiden, zijn ze in staat om in ieder geval al uit huidcellen om te toveren tot uh, stamcellen die ze kunnen uh, opgroeien tot organen. Je kunt je bedenken, stel nou dat ik een beetje ontevreden ben over mijn oren. Dan kan ik nieuwe oor uh, laten opkweken. Dan zeg ik, ja, maar ik wil eigenlijk geen menselijke oren, maar ik wil heel ander type oren. Waarom zou dat eigenlijk niet mogen en kunnen? Maar ik vind in ieder geval, je zult zien dat dit gaat gebeuren. En kunstenaars nu zijn precies mensen die over dat soort... Toekomstige mogelijkheden nadenken. En die, die, wat ik zeg, eigenlijk vooruitlopen op mijn ethische en esthetische opvattingen. En vandaar ook kleding, pret-à-porter zou je ja, het kunnen ja, noemen. Ja. Rob Zwijnenberg, hartelijk dank, kunsthistoricus aan de Universiteit van Leiden. En de expositie opent aanstaande dinsdag in Leiden. Hadden de oude Grieken al een computer of een soort antieke laptop? Een eeuw geleden vonden vissers op de bodem van de Middellandse Zee een mysterieus apparaat. Ze noemden het de Antikythera. En over twee weken komen onderzoekers uit binnen- en buitenland bij elkaar, wederom in Leiden, om de laatste ontdekkingen met elkaar te delen. En vanavond hier de gast Rien van de Weygaard. En hij zal alvast een tipje van de sluier lichten. Goedenavond. Goedenavond. De Antikythera, wat is het? Er wordt wel gezegd dat het een soort computer uit de oudheid is. Ja, dat is het inderdaad. Uh, het Antikythera-mechanisme is een uh, bronzen apparaatje... dat gevonden is op de zeebodem, 40 meter onder de zeeoppervlakte, op een oud-Romeins vrachtschip. En uh, het ding bevat ongeveer 32 tandwielen, bronzen tandwielen. We wisten dus absoluut niet dat uh, oude Grieken en Romeinen dit soort technologie hadden, maar dat hebben ze dus. En niet alleen zomaar. Het blijkt echt een heel ingenieus klokwerk te zijn. En dat klokwerk werkt als een soort van mechanische computer. En als je nu gaat kijken naar de grootte van de tanden, van de tandwielen, uh, het aantal tandjes, et cetera, dan blijkt dus dat je de periode van de. Uh, sterrenhemel en met name van de maanperiode en van de zon terugvindt. Met andere woorden, het is een echte astronomische computer... waarmee men mee berekeningen kon doen. Men kon bijvoorbeeld uitrekenen op dit apparaat... wanneer zonsverduisteringen en maansverduisteringen plaatsvonden. En er zitten ook wijzerplaten op die aangeven wanneer dat zou gebeuren. Hoe ziet het eruit, het apparaat, stel dat het nog helemaal intact zou zijn... Ja, het ziet eruit als uh, in feite een oude klok... ter grootte van een schoenendoos. Het is in feite bijna de grootte van een laptop. Een antieke laptop, zeg maar. En aan de voorzijde zit één grote wijzerplaat... waarop je terugvindt de uh, sterrenbeelden van de dierenriem... en de Egyptische kalender van 365 dagen. Aan de andere kant vindt men twee... Wijzerplaten in de vorm van spiralen. En de bovenste, die geeft uh, een oud-Griekse kalender weer. En de onderste geeft weer de periode of, van uh, zonsverduisteringen en maansverduisteringen. En dan bevinden er zich nog allerlei kleine wijzertjes op. En de meest interessante is die zich binnen de kring vindt van de bovenste wijzerplaat. Die geeft aan wanneer bijvoorbeeld de Olympische Spelen plaats zouden vinden. En hoe, hoe zou je zoiets bedienen? Want ik, ik neem aan dat jullie naar zo'n apparaat kijken en denken van... goh, waar, waar typ je dan wat in en waar komt dan wat uit? Ja, ja dat uh, natuurlijk. Het is uh, heel ingenieus. Het lijkt heel erg op een klok, maar het heeft nog niet zeg maar, een slingeruwerk. Zover waren ze niet, zeg maar. Daar, het, het was geen klok, het was een computer. En daartoe heeft men, uh, zit aan de zijkant van het apparaat een hendeltje. En dat hendeltje moet men gedraaid hebben, en dat werd door middel van een kroonwieltje, wat men dus inderdaad in het binnenste ziet zitten, overgebracht op het raderwerk wat in het binnenste zat. En dus was het gewoon door te draaien dat men zeg maar, het grote wiel liet draaien en dat was de zon. En dan kon je dus zien hoe snel de maan liep en allerlei andere hele ingenieuze uh, astronomische zaken werden er gewoon op uitgerekend. Uh, het, dus als je de het, maanstand wilde weten dan voerde je in wat je wel wist en dan kwam eruit wat je nog niet wist uh, welke dag het was. Of, of, nou je... Je ging dan bijvoorbeeld doordraaien totdat je op een bepaalde dag terug terecht kwam. En dan, in principe, denken we dus dat ze in staat hebben moeten zijn om te bekijken waar de maan staat. Uh, en zelfs welke fase het is. Bijvoorbeeld in 2006 heeft Michael Wright... die ook op de uh, bijeenkomst in Leiden zal zijn, ontdekt... dat er een klein wijzertje zit met een balletje aan de voorkant. En dat balletje was voor de helft zilver en de helft zwart. En dat draaide terwijl het tandwiel draaide. En dan krijg je dus heel mooi te zien welke fase de maan heeft. Dat kon je dan aflezen aan het balletje. Heel ingenieus. Dus de Grieken waren eigenlijk veel verder dan altijd werd ge gedacht voordat dit werd gevonden? Ja, uh, dat is het verbazingwekkende. Wij dachten altijd dat de Grieken hele slimme filosofen waren. Hele goede wiskundigen. Maar dat ze praktisch met hun handen zeg maar, niet zoveel konden. Dat is het algemeen erkende verhaal. En nu komen we plotseling uh, tot de ontdekking... dat ze in staat waren om deze kennis uit te drukken... in ingenieuze apparaten, echte high-tech. In techniek? In, in echte techniek. Nou is de vondst van 1900, er komt binnenkort een bijeenkomst... Um, waar nieuwe resultaten worden gepresenteerd over dit apparaat. Wat, wat zijn die nieuwe resultaten? Nou, uh, er zijn een aantal resultaten. We hebben bijvoorbeeld, uh, één ding is dat het apparaatje niet alleen tandwielen is. Uh, op de voorzijde en de achterzijde zitten platen die het ding afsluiten. Die staan vol met teksten. En die teksten bestaan uit twee delen. Eén deel is een soort van manual van hoe bedien ik het ding. Er staan dingen op over spiralen, dingen draaien, et cetera. Echt een manual, van hey, hoe moet ik het ding gebruiken. De andere bevatten teksten over de sterrenhemel. Heel interessant. Nou, die ontcijfering van die inscripties is nog steeds in volle gang. Want men heeft uh, een jaar of zes, zeven geleden... met behulp van een röntgen... Uh, MRI-scan, zeg maar. Heel nauwgezet het apparaatje uh, waargenomen. En, en, en men kan nu helemaal het binnenste lezen. En nu komen overal teksten naar boven. En de, die teksten zijn zo belangrijk, omdat ze een indicatie geven van wat dit ding in feite deed. Want voor de rest hebben we niet zoveel informatie. We wisten niet dat ze dit hadden. En, en wat weten we dan nu meer over de werking van het apparaat dan voorheen? Nou, een van de dingen waar we ons op concentreren, en dat is echt iets van de laatste jaren, daar houden wij ons in Groningen ook mee bezig, is uh, te kijken of er in feite niet meer tandwielen op hebben gezeten die het mogelijk hebben gemaakt dat dit een planetarium was. Dus niet alleen de maan en de zon, maar ook de beweging van de vijf toen bekende planeten op de hemel, uh, dat die gevolg kunnen worden. En we hebben zien nu aan de teksten op het apparaat... dat inderdaad het planetenstelsel op vermeld staat. In prachtige bewoordingen. En uh, nu proberen wij dus uit te vinden... van hoe zou dat planetarium dan in elkaar hebben gezeten? Want het merendeel daarvan is verloren gegaan. Er is slechts één tandwieltje... waarvan we niet weten hoe dit te plaatsen in de maan... En dat zou wel eens gerelateerd kunnen zijn het overblijven van het planetarium. En dat zal zeker een heel belangrijk punt van de discussies op de workshop zijn. Waar zou iemand het dan in praktijk voor gebruiken? Want uh, um, tegenwoordig heb je een, een zakcalculator of een iPhone op zak en dan gebruik je die voor praktische toepassingen. Wat ja. zouden de praktische toepassingen voor de oude Griek zijn? Ja, dat, dat is een van de raadsels die we nog hebben. Want we wisten niet dat ze het hadden. En we weten dus ook niet waarvoor ze het zouden gebruiken. Eén mogelijkheid waaraan we kunnen denken... is dat het een soort van uh, luxe voorwerp was voor uh, degene, zeg maar, voor uh, studenten... die colleges volgden bij uh, toen bekende uh, geleerden. En dat dit een soort van uh, speelgoedje was... om te laten zien hoe de planeten dan draaiden aan de hemel. Want de Grieken hadden wel een goed beeld van... Een, een, nou ja, goed beeld, we weten nu dat het achterhaald was... maar ze hadden wel een heel ingenieus systeem... van hoe de planeten bewogen. Dus het zou een soort van klassenillustratie kunnen zijn... Een ander ding wat niet uitgesloten is... is dat het een astrologisch apparaat was. Dat men dus gebruikte om uh, allerlei astrologische dingen te doen. Met name de Romeinen waren daar nogal gevoelig voor, meer dan de Grieken. Um, en voor de rest weten we eigenlijk niet echt waarvoor het gebruikt is. Want er is er ook uh, maar één gevonden. Dat maakt het ook moeilijk om een toepassing te bedenken. Ja, er is er maar eentje van bekend. Uh, dat is dit ding. We, weten, uh, we kennen een ander raderwerkje, veel primitiever, uit de zesde eeuw na Christus. Dus ruim zes tot zeven eeuwen later, uit de Byzantijnse tijd. En voor de rest moeten we wachten tot in de 13e eeuw de Europese klokken komen. Maar waarom denken jullie dan toch dat het een algemene toepassing had als er maar één exemplaar gevonden is? Misschien was het wel één um, onontdekte Steve Jobs die, die iets had gemaakt als prototype. Ja, nou, um, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar eerlijkheidshalve be, uh, weten we nu genoeg van het radenwerk, van het binnenste van het radenwerk, zoals we nu zien, dat dit gewoon perfect is. Het is absolute technische perfectie. En technische perfectie kun je nooit in één keer bereiken. Het lijkt toch wel heel erg dat we hier te maken hebben... met een technologische traditie die in de tijd teruggegaan moet zijn. Uh, het zou in feite verbazingwekkend zijn als dat niet zo was. Er moeten er meer geweest zijn. En er zijn nu, nu we de teksten, oude teksten terug gaan lezen... Uh, zien we inderdaad dat er hier en daar indicaties zijn... van soortgelijke apparaatjes. Alleen hebben we het nooit begrepen waar ze het over hadden. Ik bedoel, Cicero, de bekende politicus en jurist uit de Romeinse tijd... praat in een aantal geschriften over sferae. Maar ja, niemand wist wat dit was. Nu weten we, als je goed leest... dat hij het heeft over dingen die de planeten konden volgen... Dus dan denk je van, hé, hey, zou dit een indicatie zijn... voor het bestaan van dit soort apparaatjes? Dus eigenlijk hadden de Grieken al een soort van laptop, zei het mechanisch? Ja, zeker dus de sterrenkundigen, de geleerden van die tijd... kunnen daarover hebben beschikt. Een wonderlijke ontdekking. En, dat is een, uh, en het, het brengt een heel nieuw licht op uh, zeg maar hoe de antieke samenleving werkte. Want het feit dat zij dus dit soort technologische hoogstandjes konden bereiken, uh, roept natuurlijk de vraag op van wat was de rol van technologie in de oudheid? Heeft dit misschien een grotere rol gespeeld dan we tot nu toe dachten? En waarom heeft het zo lang geduurd voor iemand anders in de 13e eeuw alsnog dachten ik ga ook weer eens een klok maken? Uh, ja, dat is natuurlijk een, uh, ook een groot raadsel. Een grote vraag van, uh, is er een verband tussen die twee? Heeft dat verband bijvoorbeeld gelopen via de, oude Arabie, via de Arabieren? Uh, die waarvan we weten dat die astrolaben hadden. Die waren veel minder ingewikkeld dan dat Griekse apparaatje... en minder ingewikkeld dan de Europese klokken. Maar desalniettemin, het zou kunnen. Uh, we weten niet wat de connectie was... Uh, en het is natuurlijk uh, op het moment alleen maar speculatie. Van, uh, waarom wisten we niet dat die oude Grieken die technologie hadden? En is die technologie verdwenen met het, uh, de ondergang van de oudheid en het Romeinse Rijk? Of is die toch heimelijk blijven bestaan? Maar wisten we het gewoon niet. Rien van der Weijgaard, hartelijk dank. En veel succes met het onderzoek en uh, de bijeenkomst. Heel graag gedaan. Rien van der Weijgaard, sterrenkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. En als u nog niet genoeg heeft van de Antiquitera. Dinsdag 18 juni is er een lezing over voor het publiek in Museum Boerhaven te leiden. De rubriek post, daar kunt u elke week terecht met vragen. Iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd... maar nooit een antwoord op heeft weten te vinden. Mail het ons. Labyrinthradio.nl. Yara Vellinga, welkom. Van de, van de Westerparkschool in Amsterdam. Jij mailde ons met een vraag. Wat, wat was je vraag? Over hoeveel jaar is de zon opgebrand? En hoe kwam je op die vraag eigenlijk? Nou, we moesten van de juf een vraag bedenken... en dit kwam als eerste in me op eigenlijk. Enig idee waarom? Maak je maak je zorgen of zo? Nee, eigenlijk niet. Ik weet dat het nog heel lang duurt. Maar je weet wel dat het ooit gaat gebeuren, want dat is zo. Ja. We hebben um, het voorgelegd aan Frans Snik. Hij uh, werkt aan de Sterrenwacht in Leiden. Die hebben we nu aan de telefoon, als het goed is. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wanneer is de zon opgebrand? Nou, dat duurt inderdaad het is heel erg lang, uh, want de zon is nu ongeveer halverwege zijn leven. En de zon is nu 4,5 miljard jaar oud. Dus een miljard is een 1 met 9 nullen. Dus dat betekent dat de zon nog uh, iets meer dan, uh, dan 5 miljard jaar aan, aan brandstof te gaan heeft. Dus uh, dat, uh, dat duurt inderdaad nog heel erg lang. En gelukkig hoeven wij niet mee te maken dat, dat de zon ermee ophoudt. Hoe weten we eigenlijk zo precies uh, hoe lang zo'n zon nog meegaat? Uh, nou, dat is eigenlijk door de zon te vergelijken met uh, al die andere sterren die, uh, die eigenlijk heel erg op de zon lijken. Er zijn er heel erg veel van. En sommige daarvan zijn jonger en sommige van, uh, die zijn al uh, heel veel ouder dan de zon. En we zien ook sterren die al aan het eind van hun leven zijn. En, en al die sterren die kunnen we eigenlijk nu met, met computermodellen begrijpen. Dus door alle andere sterren te begrijpen, begrijpen we ook onze eigen Zon. Dus kunnen we helemaal voorspellen wat er over uh, 5 miljard jaar gebeur gaat gebeuren. als, als de brandstof opraakt. Wat gebeurt er dan? Nou ja, uh, uh, als, als die twee keer zo zwaar was. Uh, dan, ging die, dan ging het uh, met een ongelofelijke knal. Uh, was, was, was, was dat het einde. Maar de zon uh, die gaat eigenlijk als een nachtkaars uit. Dus uh, hij zit aan het eind van zijn brandstof. Als je dat in een auto doet, ga je langzamer rijden. Maar een ster gaat dan nog sneller door zijn brandstof heen. en wordt daardoor. Uh, nog warmer en nog groter. Dus dan gaan wel de eerste paar planeten eraan. Dus de aarde gaat als eerste eraan voordat de zon erop is. Uh, en op een gegeven moment is die zo groot en zo warm dat zijn brandstof echt op is. Dan de buitenste lagen worden de ruimte ingeslingerd... en, en de, de, de kern van de zon blijft eigenlijk als een, als een, als een nachtkaars gaat die uit. Jara, is dat een beetje een antwoord? Ja, dat is een antwoordje. Ja. Ik ben een blij antwoord. dat ik het niet mee hoef te maken... Nee. Helemaal goed. Nou ja, misschien is het ook wel heel mooi. Ho Hoe lang duurt zo'n procedé eigenlijk, het uitgaan van een ster? Uh, nou ja, Over vijf miljard jaar gaat het beginnen, maar dan duurt dat nog zo'n miljard jaar. Maar het mooie is dat het eind van de zon weer het begin betekent van een nieuwe ster. Uh, want al het materiaal wat de zon uitstoot, samen met de uitstoot van andere sterren, vormt zich weer een nieuwe ster, met daaromheen weer nieuwe planeten. Met eventueel ook een planeet waar weer andere wezens op uh, gaan ontwikkelen en gaan ontlopen. Kortom, alles houdt een keer op en er komt meestal ook wel weer wat leuks uit woord. Precies. Frans Snik, hartelijk dank van de Sterrenwacht in Leiden. En heel erg bedankt voor je vraag, Jara Vellinga ja. van de Westerparkschool in Amsterdam. Dank je wel. Ja. Afgelopen week einde, ontving Mathilde Boon in Parijs... de prestigieuze George L. Weed Award... voor haar levenslange werk in de celbiologie, de cytologie. Ze werd onder meer bekend van haar lezingen door het hele land... met als titel Vaginaal Tuinieren. Ze schreef ook heel veel boeken waarvan ik er nu een paar vormen heb liggen. En ze deed onderzoek aan maar liefst 2 miljoen uitstrijkjes. Hartelijk welkom. Gefeliciteerd ook. Een, uh, Prijs voor clear-minded views for innovative inputs... into unrestrictive support of the International Academy of Cytology. Nou, dat is toch uh, een mooi juryrapport, lijkt me. Ja, dat klinkt prachtig. En ik ben er ook heel blij mee. Uh, in feite, uh, want dat was jouw vraag... of we eigenlijk een beetje in wilden gaan... op het begrip uh, tuinieren in de vagina. Ja, ik vroeg me af, is een vagina een tuin? Ja, zeker. Ja, zeker. Als je namelijk als tuin neemt de flora... we hebben het over de, mar, de mondflora, we hebben het over de darmflora... en in flora zit het woord bloemetje. En in feite zijn dat de bacteriën, de samenleving van bacteriën... en die noemen we flora. En zo heeft ook de vagina een flora. En die moet je ook uh, onderhouden? Die moet je koesteren. <laughs> en uh, in feite... Uh, in mijn vak, ik ben arts, gaat het altijd erom... dat je eerst bedenkt of vast gaat leggen van wat is gezond. En, als je, en dat is best moeilijk, hoor, om te bedenken van wat is gezond. En bijvoorbeeld, we hebben het over het uitstrijkje. En uh, we hebben dat, heet, noemt ook wel, pop, pap, papklasse... Dat zijn allemaal van die woorden papkleuring. Dat woord pap, dat is eigenlijk een koosnaampje voor papa Nicolaou. En papa Nicolaou was een Griekse arts... die in 1913 naar Amerika is geëmigreerd. En die, die had in zijn hoofd gezet, ik wil beroemd worden. En dat is hem ook buitengewoon goed gelukt. gelukt hè? Want we hebben het nu over dat paparts, de papkleuring en de papklassen... Maar waar hij mee begonnen is, is vastleggen van wat is normaal, wat is gezond. En om achter te komen, maakte hij iedere dag van zijn vrouw een uitstrijkje. En zijn vrouw was gezond en toen wist hij wat gezond was. En niet alleen dat, dat heeft hij al die jaren gedaan. Dus hij heeft ook het ouderwoordenproces uh, ouder van de vrouw heeft hij vast kunnen leggen in de uitstrijkjes van zijn eigen vrouw. Maar voor de wetenschap, dan, dan heb je maar één exemplaar. U heeft, dat, dat zei ik net in mijn inleiding... twee miljoen uitstrijkjes bestudeerd in uw nou, leven. Nou, nou, dat wil zeggen. Ik ben er verantwoordelijk voor geweest. Ik heb een hele staf van uh, medewerkers... Uh, die die uh, uitstrijkjes uh, voorscreenen. En dat is dan het officiële woord ervoor. En tegenwoordig gebeurt dat voorscreenen zelfs door apparaten... En dan uh, zoekt het apparaat de afwijkende cellen uit. En die worden dan beoordeeld. Hè. Dat is dus in stappen, maar dan hoef je niet meer te zoeken. En dat scheelt natuurlijk geweldig. Maar is dat, is dat wetenschappelijk nog interessant? Of is het niet zo dat je op een gegeven moment... nou ja, zegt, zegt dat je bij duizend wel redelijk overzicht hebt... van wat er uh, op de markt is? Oh nee, de, de natuur kent zo'n grote variatie. Maar goed, deze twee miljoen uitstrekjes, daar ben ik... Uh, voor verantwoordelijk geweest, en ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd geweest... in het verwerken van data en getallen van cijfers, van, van waarnemingen. En, en wat, wat voor cijfers zijn dat? Van wat voor verschillende bacteriën er zoal leven? Nou, nou, nou van ieder uitstrijkje, dat heb je eigenlijk niet in de gaten. Uh, maar uh, is er een Nederlands uh, en waarbij je honderdduizend... Uh, uh, verschillende codes kan invoeren. Uh, en dat, dat noem je dan assen. Hè? Dat zijn uh, uh, negen assen van, uh, van tien codes. En dat is een prachtig Nederlands systeem. En als je dat allemaal in een computer gooit, dan kan je voorstellen dat je natuurlijk echt de meest schitterende dataverwerkingen kan doen. En, en wat is gezond? Weet u het al? Ja, daar ben ik achtergekomen, ja zeker. Dat, uh, dat kunnen we tegenwoordig zelfs nog veel. Uh, ...preciezer uh, uh, definiëren dan vroeger... ...omdat we tegenwoordig DNA-technieken hebben. En ieder een bacterie heeft ook zijn eigen DNA. Dus wij kunnen eigenlijk bacteriën herkennen... ...aan zijn eigen, zijn unieke uh, DNA-profiel. Net zoals je mensen... Hè, uh, uh, ...denk maar aan de moorden die je op kan uh, lossen met DNA. En datzelfde kan je met bacteriën. En wij hebben samen met TNO hebben we uh, ontwikkeld een systeem waarin we 400 bacteriën... tegelijkertijd uh, kunnen, uh, kunnen vaststellen of ze er wel of niet in zitten. Dus u kent alle bacteriën in, in de vagina. De, de functie van die bacteriën, dat, dat wordt steeds meer bekend... is ook uh, om ziektes weg te houden. Ja. Uh, met andere woorden, je hebt uh, gezond... Uh, dan heb je een samenleving van bacteriën. Want het gaat nooit om één bacterie. Het gaat per definitie om samenleving van bacteriën. Uh, en uh, die bacteriën die gaan eigenlijk gemeenschap vo vormen, letterlijk. En ik heb net gehoord over die, uh, uh, over die uh, kunstenaars die dan iets maken van bacteriën en de tussenstof. En in feite maken die bacteriën samen een stof, en dat noemen we ook wel eens biofilm. Hè? Dat, uh, uh, biofilms, en die biofilms spelen een ontzettend belangrijke rol. In het weghouden van uh, bepaalde geslachtsziektes Oh ja, of de nee, zeker. Waar moederhalskanker. Zelfs, zelfs uh, kanker. En uh, we hebben het tegenwoordig altijd over het virus. Hè, dat is humaan papillomavirus. En het humaan papillomavirus maakt ook gebruik van een gezonde tuin. En die kan eigenlijk slecht tegen een gezonde tuin. En die gedijt buitengewoon goed in een ongezonde tuin. Maar ja, wat zo wat... interessant is, dat is namelijk dat we weten nu ook... hoe we van een gezonde tuin, een ongezonde tuin... een gezonde tuin kunnen maken. Want daar gaat die lezing over. Hoe moet ik me dat voorstellen? Dan, dan geeft u een lezing met de titel Vaginaal Tuinieren. Daar komen, naar ik aanneem, voornamelijk vrouwen op af. Ja, ik doe het alleen maar uh, one sex... Juist, geen, geen mannen in nee, de zaal. Nee, nee. Want... Oh, uh, ik wil ook wel voor mannen praten, maar dan alleen voor mannen. Maar niet, niet dat gegiegel tussen de seksen. Nee nee, nee, nee, En wat, wat vertelt u dan? Geeft u dan praktische tips? Jazeker. Uh, heel, heel, het heeft heel vaak, een uh, heleboel dingen hebben te maken met de bacteriën in de darm. Die bacteriën in die darm, die moet je eigenlijk liever niet in je vagina krijgen. En, uh, die, die, uh, maar als je je billen afveegt dan kan je namelijk heel makkelijk uh, je, uh, je darmbacteriën in je vagina krijgen. Nou, die hele hygiënische uh, uh, lessen zijn eigenlijk verrekte belangrijk. En het allermooiste is, want dat kwam ik tegen in Iran... is geen wissierpapier. Dat is het mooiste wat er is. Gewoon met zo'n bidet bijvoorbeeld of een, of een tuinslang op de wc. Ja, heb en daar gezien. hebben ze zelfs reissetjes voor. Waarbij je eigenlijk uh, chemische papier gebruikt, alleen water. En maar natuurlijk maar is het lezing... veel beter. Is, er, is dat nodig? Want, want maakt u zich zorgen over de vaginale hygiëne in Nederland? Oh ja, dat is verschrikkelijk. Ja? Oh, absoluut. Dat, dat blijkt uit die uitstrijkjes. Die, uh, uit nou ja, een van de dingen is: we praten er nog niet over, is een taboe. Uh, het is een absoluut taboe. Maar hebben we, Heb je we woord Nederland... over gehad hoe je billen afweegt? Nee. Nou ja, misschien vroeger ooit met, met mijn ouders in, in, in, in het, het prilstadium of zo. Dat zou ja. kunnen, denk ik. Maar hebben we nog taboes in Nederland? Daar schrik ik eigenlijk ook van op. Ja, ik dacht dat, dat alles al lang bespreekbaar was. Oh nee, een van de taboes is, uh, uh, is seks voor 55 plus. Dat is een leuk taboe. Oh ja. Is seks, goed, is seks goed eigenlijk als, als het gaat over vaginaal tuinieren? Uh, als je het leuk houdt, ja. <laughs> als, je het, als je het leuk houdt, zeg Ja, het is heel belangrijk dat je het leuk houdt. Ja, dat lijkt me, lijkt me hoe dan ook een goed idee met, met seks, toch? Dat is ja. de bedoeling van het hele spel. Ja. Maar, maar voor, de, voor de flora en fauna waar u het over had... Is, is, het, is het dan goed wanneer daar... Oh, je zeg nee Oh, uh, uh, geslachts... nee, nee, nee, nee... nee, nee uh, uh, als je namelijk gezond wil blijven, moet je geen seks hebben. Maar dat is natuurlijk niet leuk. Nee. Huh? Nee. nee maar, maar leg eens uit, want wat doet, wat doet dat in uh, Het in die heeft allemaal te maken met, met uh, zuurgraad. Uh, want een ander punt wat belangrijk is, is uh, om het uh, allemaal lekker zuur te houden in die vagina. En uh, sperma is, uh, is zeper, alkalisch. Dat kan je proeven. En dat uh, slecht voor de zuur gaat. U, u geeft uh, tips aan uh, huisvrouwen. Bent u eigenlijk ook een beetje een uh, activist? Um, ik uh, beschouw mezelf niet als een activist. Ik beschouw mezelf als een realist. Oké, okay, en wat is het verschil? Ja, ik bedoel, ik weet wat het verschil is, nou, maar waarom dat? Ik, ik denk dat? Het, uh, ik vind het ontzettend leuk, de kennis die ik opdoe... onder andere met mijn reizen en mijn, mijn lezingen. Want dan krijg ik natuurlijk een tweerichtingsverkeer. Want uh, zo'n zo gehoor stelt mij vragen en zet mij weer aan het denken. Uh, daardoor heb ik, uh, heb ik kennis vergaard... Uh, die, denk ik, heel waardevol is voor vrouwen. Ja. En ik vind dat ontzettend leuk... Uh, om die, die, die over, over die kennis die ik, die ik heb kunnen vergaren... om daarover te praten. Dus ik vind het heel leuk om lezingen te geven... Uh, voor vrouwen over turnieren in de vagina. Ja, U zit een beetje met uw bril tegen de, de microfoon uh, te tikken. Oh nee, dat, dat mag uh, Nee, niet. Nee, Heeft u wel eens in, in een conflict gebracht... met uh, die grote voornamelijk mannelijke groep der gynaecologen... die zich ook met het onderwerp uh, ja, natuurlijk. bemoeit? Ja, natuurlijk. Ik krijg dan te horen dat uh, ik ben patholoog ik moet me bezighouden met... Uh, uh, uh, niet met levende mensen... Zo, zo, zo wordt het wel een beetje kort gedacht... maar met dode mensen. En ik hou me bezig met levende mensen. En uh, ik krijg dan letterlijk te horen... schoenmaker hou je bij je leest. Jazeker. En wat zou een advies zijn wat een gynaecoloog zou geven... dat u nooit zou geven? Een gynaecoloog zou een advies heel makkelijk kunnen geven... dat de nu natuur zichzelf herstelt. En ik zeg dat vind ik allemaal leuk en aardig... Uh, maar uh, dan, uh, in feite hebben wij uh, mensen veel meer seks dan gezond is. Dus dan kan je zeggen minder seks. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig om dat te, te, te, te, te prevelen. Ik, ik zeg het is veel beter om na te denken wat doe ik seks met een vrouw. En wat kan, kan een vrouw zelf doen uh, om het uh, leuk te houden. Ja, en dat kan. Noem nog noem eens wat tips. want Moet je bijvoorbeeld uh, zeepjes gebruiken of speciale middelen? Of, nee, nee, nee, nee, nee. Zeepjes. Hè. Je hebt zuur en je hebt alkalisch. En alkalis uh, dat is zeepig. Dus je, moet, je hebt eigenlijk zuur. Juist geen zeep nodig? Zeepig. Nee, nee, nee. Je maar, moet nee, club zuur houden. Maar hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld er zijn allemaal eenvoudige manieren. Een, uh, uh, een uh, citroenschap uh, uh, invriezen. En dat s'avonds even lekker in de vagina, dan wauw. En dan, dan, dan zuur je de hele boel op een natuurlijke wijze heel goed aan. Citroenen, heeft u nog, nog meer van die, die adviezen? <laughs> het, klinkt, het klinkt heel onpraktisch oh, om ja, een citroen je kan te een, Oh ja, maar Je en... kan gewoon bij de drogist de meest prachtige spullen krijgen. Dat is wat praktischer dan een ingevroren uh, citroen? En dat is veel. Te... Je kan het allemaal kopen, zo, zo duur is het niet. Hoe zit het uh, met andere culturen? Want we... we hebben in Nederland heel veel inwoners van niet-westerse kom-af. We hadden het over taboes. Is het daar nog meer een taboe of nee, minder? Nee, in tegendeel. In tegendeel. Uh, bij de moslims uh, uh, praten vrouwen eigenlijk veel meer met elkaar... Uh, over seks en wat lekker is en, en wat prettig is. En uh, in die gesprekken komen ze wel zelf... Voeden ze elkaar op. En in het algemeen zijn moslimvrouwen zijn onbeschrijfelijk veel hygiënischer bezig dan uh, westerse vrouwen. En dat zie ik ook in mijn databestanden. Dan dat kun je gewoon kever... zien dat, het, dat er, dat er gezondere uh, flora en fauna is. Absoluut. Uh, absoluut. Daar, uh, ja. wat, wat zijn uw ambities? Want u heeft nu deze prijs. Het is een soort oeuvreprijs. Heeft u Heeft u echt nog een grote droom of een groot plan? Het leuk hebben. Ja, dat, dat hebben de meeste Ja, nou, mensen. Nee, nee, maar dat, dat meen ik. en uh, uh, Kijk, ik ben 71, dus de, de generatie onder me... Uh, die is nu aan het woord natuurlijk, en, en ik niet. Ik, ik vertel verhaaltjes. Is dat een verschil in, in, uh, in de generatie? Gaan ja, die er anders mee om? Ja, natuurlijk. Ze hebben een andere kennisbasis dan ik... en een andere interessebasis dan ik, zeker. Ik... Uh, uh... Zie je ook dat u heel veel boeken heeft geschreven, want u had ze allemaal meegenomen. Never a Dull Moment, ABC van het Uitstrijkje. Hoe groot is uw oeuvre eigenlijk over dit, uh, dit oh, ja, onderwerp? ik geloof dat ik van 17 boeken geschreven heb en uh, 430 uh, wetenschappelijke publicaties. Maar dit zijn dus gedeeltelijk uh, populair wetenschappelijke boeken en ook een gedeeltelijk hele, uh, hele degelijke saaie wetenschappelijke boeken. Kortom, het is een, een boeiend onderwerp, de, de Vrouwenschoot. Oh, absoluut. En dat realiseerde de meeste vrouwen zichzelf ook heel goed hoor. Nou, de meeste mannen zijn er ook redelijk door uh, gefascineerd volgens mij. Mathilde Boon, dank u wel, celbioloog en patoloog. En nogmaals gefeliciteerd met het winnen van de prestigieuze... George L. Weed Award, uitgereikt in Parijs. En dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze uitzendingen en andere uitzendingen... via wetenschap24.nl. Reacties zijn altijd welkom. Labyrinthradio.nl. Volgende week, zelfde zender, zelfde tijd... zijn we er weer tussen 8 en 9 op Radio 1. Zometeen op deze zender het journaal daarna.